NOS Nieuws van vijf uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het grensgebied zijn Duitse ambulances vanaf volgend jaar ook actief in Nederland. In noodgevallen zijn ze soms sneller dan Nederlandse hulpverleners. Nederlandse patiënten gaan dan naar een Duits ziekenhuis. Ook de brandweerkorpsen in de grensstreek gaan samenwerken. In delen van Zuid-Soedan vinden etnische zuiveringen plaats, dat zegt de mensenrechtencommissie van de VN die het land heeft bezocht. In het land is een felle strijd aan de gang tussen rivaliserende stammen. Getuigen vertelden de VN over groepsverkrachting, uithongering en het in brand steken van dorpen. De beschieting van een auto gisteravond in Putten in Brabant... was mogelijk een vergissing, meldde omroep Brabant waarschijnlijk. Met een machinegeweer lost een criminele een groot aantal schoten. De eigenaar van de auto zegt dat hij niets met criminaliteit te maken heeft. De politie sluit een vergissing niet uit. De lekkage van ammoniak op het bedrijventerrein Gemmelot bij Geleen is onder controle. Uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor omwonenden, zegt de brandweer. Het lek in de ammoniakfabriek bij Geleen ontstond aan het begin van de middag door kortsluiting. Leiders van de Syrische gematigde rebellen overleggen in het geheim met Rusland over een bestand in Aleppo. Dat meldt de Financial Times. De gesprekken zouden worden gehouden in de Turkse hoofdstad Ankara. Volgens een lid van de oppositie worden de Verenigde Staten helemaal buiten het overleg over Aleppo gehouden. Een vleeshandelaar uit Breda moet de staat 2,6 miljoen euro betalen. Volgens de rechter is dat de winst die hij heeft geboekt voor paardenvlees uit Argentinië te verkopen als halal geslacht rundvlees. De handelaar werd eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf... en een boete van 50.000 euro. Engelse Voetbalbond FE. Pardon. Dan nu nog het weer. Bewolkt en wat motregen. Het is 6 tot 9 graden, ook vanavond. Morgen eerst nog wat regen, later klaart het op. En het wordt 7 tot 10 graden. In het weekende wordt het zonniger en kouder. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Buntschoten. 13 kilometer, vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, na een ongeluk bij Sloten, zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht en daardoor loopt het vast op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Watergraasmeer en nieuwe meer, 7 kilometer met ruim een half uur op onthoud. Ook een half uur ben je langer onderweg op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij harningsveld giessendam de file daar 16 kilometer. En door een kapotte auto op de A 27 van Almere naar Gorkum. Bij knopen lunetten 8 kilometer. Vertraging een kwartier. De rechter rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Sas, het is weer een vrolijke boel in de studio. We lopen hier te dansen aan de andere kant. Toetje ook. <laughs> Welkom terug voor het tweede uur. En we hadden een eerste, een eerste uur een fantastische gast, hè? Dat was inderdaad zo. Een fantastische gast hadden we in het eerste uur. Ja. En de winnares Delaram. was... Ja, de winnares is Monique Bonema. Nou, Monique, van harte gefeliciteerd. En laat je haar maar lekker verwennen, hoor. En ik het tweede uur ga ik beginnen met eentje van Simon Keizer. En dat is eigenlijk is dat een verzoekplaat van Janni. En wat krijgen we nog meer in het tweede uur? Het tweede uur krijgen we ook natuurlijk de column van Mandy Schorl. Want die is verplaatst naar het tweede uur. En uiteraard het weer voor het komend weekend. En ik wens u heel veel plezier. te falen en dan al je hebben kwijt, om veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan.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 Het leven veel te hard er te tegenaan.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 zeker niet hè. Ja, dat is uh, gevoelig hè, dit hè. Wat is niet, het? Niet? Gevoelig. Ja, weet, je, weet, je wat, weet je wat nog gevoeliger is? Ja. Twee platen. Twee platen? Twee van die platen. Nog gevoeliger. Echt wel. Hebben we nog wat zinners te vertellen of... Uh... Ja, ik heb geen idee Hans. Oh, je uh, bedoel, het, uh, het niveau daalde sterk toen jij je mond opende. Ja, dat is waar. Dus ik hou... ja. Met nou. in, ja, ja uh, <laughs> dus ik hou... Hou jij je mond open met die van je zwak? Goed, zal ik maar wat vertellen dan? Ja hoor. Er is 4 december is er de Comedy Night van 8 tot 11. Zandvoort lacht, open mic, Comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavond... bij het Amsterdam Beat Hotel. De kosten zijn 6 euro en de locatie is Amsterdams Hotel, Badhuisplein van 2 tot 4... Het telefoonnummer 023 2010302. Ik herhaal: 2010302. En de website is www.amsterdamsbeetshotelachterlokaar.nl. Het was wel net wel even gaaf, de, de blinde als de, de microfoons een beetje open blijven staan. Ja, dat, was, dat, dat hadden we wel door hoor. Een ware stelletje pantomim spelen. Ja, dat het, oh. ja we hadden het wel door hoor. Dat weet je precies hoe je bent namelijk. Ja? Ja. Oh. Leg het mij ook even uit dan. Wat zeg jij? Leg het mij ook even uit. Nou, dat zoek ik straks in de oh. keuken wel even. Nee, uh, in, in Zandvoort hebben ze grote problemen, geloof ik, in de raad, hè? Of niet? Als die nog bestaat. Ja, ik weet niet of dat grote problemen zijn. Maar ze hebben problemen. Ja, dat zijn de grote problemen. Als je als gemeente geen raad meer hebt... heb je een groot probleem, denk ik, of niet? Volgens mij hebben ze wel een raad... maar is het college een beetje... uit elkaar gevallen. Ja, die oudere partijen... die hebben knuppel in de hondenrok gegooid. Zou ik het maar even noemen, of niet? Ja, ik kan het niet helemaal precies volgen. Dus op eigen titel wat ik nu zeg... Volgens mij is het een voormalig lid van de oudere partij die uh, het college heeft laten struikelen. Oh? Nou. Maar goed, er zijn er natuurlijk meer die in de raad zitten die uh, voor hebben gestemd. Ja. ja. Dus niet iedereen vindt het een ramp. In ieder niet? Geval. Nee? Niet iedereen. Nee, maar nee. maar ja, houd, anders waren ze die gevallen niet. Maar Ronald, houdt dat weer in dat jullie weer naar de stembus moeten? Of wordt het onderling opgelost? Hoe, ga, hoe gaan ze dat doen dan? Ik heb even geen idee. Volgens nee. mij uh, uh, zitten er nog twee. Uh, Wethouders. Ja. Die zijn dus nu officieel demissionair, zoals dat ja. zo mooi heet. Ja. Dus ik heb geen idee wat ze gaan doen. Nee, dat ben ik. Ben jij dat, Inke? Als ze blijven gewoon doorgaan totdat er een nieuw college is. Ja, maar hoe komen ze aan een nieuw college? Moet nou, de VVD die, uh, moet, die is nu aan zet om uh, een nieuw kleur, bij de onderhandelingen voor een nieuw college. Ja, dus, dat wilden dat wilde ze ook wel, ja. geloof ik. Hè? Ja, de ja, VVD wel. Ja, ja ze, voelden, ze voelden hun eigen een beetje aan de zijkant gezet. Ja. Ja, ja. Dat, dat, ja. dat is ook een keer, er, die, uh... een keer niet erg. Nou, nee, dat is ook zo. <laughs> maar ze hebben geen Pinocchio erin zitten, of wel? Weet ik niet. Oh, nou ja. Die, die hebben nou, bij... Ik zit maar natuurlijk gaat, wat in de adviesraad... In uh, wat, zeg wat vind jij in Pinocchio? Uh, nou, iets vertellen wat je niet doet, dat is een Pinocchio. Dan okay. lieg je. Ja. En dan ben je een behoorlijke ah. Pinocchio. Oh. Nee, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik, ik zit natuurlijk in die adviesraad sociaal domein. Ja. ja en ik vond de, de wethouders die er nu zitten... heel vonden wij heel prettig mee samen te werken. Ja. Die waren wel heel erg sociaal. Ja, ja ik kan die Gert-Jan Bluijs. die kan ik persoonlijk. En dit is een heel aardige man. Ja. Dus, het uh, wil je niet zeggen dat je bestuurlijk ook goed bent, hè, als je aardig bent. Nee, dat denk dat ik niet juist. Maar ik denk dat hij het ja, wel goed doet. Ik ben niet aardig, maar ik ben bestuurlijk reet goed. Oh, ik dacht net andersom. I've been running I've been every street. I've been searching for the reason we're the reasons. I've been searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender. Trust in every word. All my days of misery, so I could have taken them. tell you, this is everything that I have ever lived for. But I'd give it all away. Just to look into these eyes. Ja, ik denk het wel, ja. Dat ben je hele goede. Heb je die erbij gezocht, of had je die toch al staan? Nee, instinct, is puur instinct, Hans. Puur oh, ja. Instinct. ja, dat Weet dacht ik niet. al. Ik er ook al iets. Ja, nee. ja dat dus, vind ik behoorlijk, hè? Ja. Zaterdagmiddag, afgelopen zaterdag... werd toneelvereniging Wilm, Wim Hilderink uitgeroepen... tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. Van Zandvoort, uiteraard. De toneelamateurs kregen de meeste publiekstemmen... de KNRM en ook Zandvoort... Werd met minimaal verschil verslagen. De ruilwinkel van Sinkel kreeg de juryprijs. Die dit jaar voor het eerst werd toegevoegd aan de verkiezing. Nou, zeg. Paul. Nou. Waar dus deed je ook mee, hè? Ik deed ook mee. Ja, wij deden nee, ook mee. De, wij deden ook mee. Ja, maar wij zijn ver achtergebleven volgens mij. Ja. Wij staan niet echt in het rijtje. Nee, we hebben niet eens een heervolle vermelding gehad. Nee, dat vind of? ik wel heel jammer. Ja. Eigenlijk, ik vind dat wij dat toch missen. Ja. Zeker ons programma moeten krijgen. Je wordt er zo reet emotioneel van, je hebt er geen idee van. Nee, ik ook. Ja, jij ook, in ja, mm -hmm. ja, ja, zakdoek. Ja, hè? Ja, daarom moest ze naar de, de oogharts. <laughs> Want ze was ja. emotioneel geworden. Wordt ze emotioneel, ja? ja? Ja, ja, ja. Je schiet vol. Ja. Ik <laughs> ja. zie het. Ja, als met een kanon. Ah. Ja. <laughs> Ja, ja, we, ja, we hebben het nog steeds ja. over, over onze vorige gast. Want het was uh, heel interessant wat ze allemaal zat te vertellen. Ja. Ja, ja, dat is zo. Uh... Ja, en, en uh, volgens mij heb Imca ervaring, zei ze. Ja, ik ben wel vaker bij een schoonheidsman, Ja, ik Heerlijk. Niet. Ja? Ja, echt. Nou. Vooral als ook de nekpartij uh, bij schouders wordt meegenomen, dus zalig. Oh. Heerlijk ontspannen. Want als, je, als dat allemaal ontspannen is, is je gezicht ook ontspannen. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja dat ja. hoort erbij. Ja, ja Hans. Ja. ja, en de, de, de, we gaan even weer over waar we het net over hadden. Over onze college die problemen hebben. En er was een bijeenkomst over het takenpakket van Zandvoort. Dat is uitgesteld. In de Zandvoortse krant van donderdag 24 november, jongsleden, had de gemeente een advertentie geplaatst om de inwoners uit te nodigen mee te denken over het kerntakenpakket van Zandvoort. De bijeenkomsten worden uitgesteld tot nader order. De reden hiervoor, de bestuurlijke situatie op het moment. Ja, jammer. Ja. ja, dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Jammer. Nou, dat is het ook. Ja. Maar goed. Um, het, is triest, en... het is triest als mensen niet meer door één deur konden gaan. Ja, nou, dat kunnen ze wel horen. Het is, ah, het is uh, een brede deur. Dus voor een deel, politiek is voor een groot een spelletje Dus gaan we dat ja, even Ja, dat zeggen. weet ik ook. Goed, ik geloof dat de wethouder op zich niet amused was. Nee? Nee, <laughs> nee. Als u heeft mij geluisterd, Hans, roep door de microfoon nu heen dat ik het weer willen gaan doen. Ja, ik wou het wel. Ik we zijn wat aan de vroege kant. Nou, dat valt me mee maar hoor. Twee met... minuutjes. Ja, maar dan nog. Dus ja, nou, je mag um, ook eerst een plaatje draaien. Nee, Jij, nee, hebt nee, Jij hebt de regie. Jij hebt de regie. Nee, nee, nee is te laat. Als nee. jullie nee, ruzie blijven ja. maken, is het ook half ja, zes. Precies. Ja, precies. Ga ik <hijf> dat <bedoel> ik, <hijf> ik, ik pas me wel weer aan, Hans. Hey. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Een minuut en 15 seconden te vroeg, maar hier is het weerbericht. Het was deze 1 december over het algemeen bewolkt, maar het bleef wel droog. De wind waaide uit het noordwesten en was matig over land en vrij krachtig aan zee... met een temperatuur naar ongeveer 9 graden. Vanavond en komende nacht is en blijft het over het algemeen bewolkt, maar droog. De noordwestenwind neemt iets in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen zijn er wolkenvelden, maar in de middag zien we ook af en toe de zon. Het blijft opnieuw droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige noordenwind... en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 9. Zaterdag zijn er afhankelijk nog wolkenvelden, maar in de middag scheidt steeds vaker de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur is alweer wat lager en stijgt naar 7 of 8 graden. Zondag is het prachtig weer met volop zonneschijn... De wind waait uit het oosten en neemt, uh, neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt tot maximaal een graad of vijf. Jong, een jonge, een wat een weer weer. Nou, nou inderdaad. Het ja, gaat dat kouder we, en dat worden. We, en dat voor december? Ja. Dat wordt geen skiën van jou? Nee? Nou, denk je denk je niet? Niet. Nee, nee, denk het niet. Nee, denk ik niet. Denk je wel? Nee. Heb je überhaupt nou. wel eens geskikt ges, ges, ges, ges, ges, op niet, die dingen ik, gestaan ik kan, in Nederland? Ik kan niet eens skiën. Nee, ik vind het maar ook Nooit zoal. gedaan. Nee, ook niet? Nee. nee. Ik durf het echt niet. Maar ja, los de fans hebben een auto uitgevonden. Dus waarom zou ik dan op skiën gaan Ja, verstaan? dat is waar, Ja. Vroeg met het weer ook dus waarom niet hiermee? Maandag ja, nee, ik ik, op staat, er donderdag. Staat mijn microfoon open, niet? Ja. ja. Oh, ik hoor, ik hoor je hoor. Ik hoor mezelf helemaal niet. Nee. Maar oor uit laat spuiten. Hand dat ga ik doen. Doe even zo. Oh, dat is het. <laughs> dat is het. Ik wou even wat vertellen over een, een winter, winterwandeling. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op 4 december een wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. duinen en neemt de deelnemers onder begeleiding van een IVM-natuurgids mee... op de boeiende winterreis door de natuur. Als wandelaar raak je niet snel uitgekeken op het ongerepte natuurgebied... met bossen, velden en zandverstuivingen. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over onder andere... oh, moet ik even naar beneden scrollen... vorm van de knoppen van eiken in de winter. Vuurzwammen op Abelen, de laatste paddenstoelen van het seizoen... afgesleten schuurplekken op de bomen van de reeën... en de verdorven verdorde adelaars varen in de winter. Dus ga mee op deze boeiende winterreis... door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vertrek om één uur bij de ingang oase aan de weg. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. De toegangkaart is verplicht. Deelnemen is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. De informatie bij Ok Overbeek 06-3130-5324. ook weer naar binnen komen huppelen. Ja, hij is er weer. Hij, ja, is, hij is er, is er weer. weer. Hij is er weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, uh, wat ga je doen, Thomas? Goedemiddag. Het uh, dier van de week. Uh, even denken hoor. De top 5 films. Top 5 games. Het weer en de evenementen. Goed zo. Hey, en wat was Leuk. je nou? Ik was op stage. Waarom? Waarom? Ja, omdat het van school moet wat een onzinhalen. Ja. Ja. Wat een rotschool. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Nee hoor, nee hoor. Wat, wat is het voor school, Thomas? Um, nou, ik zit nu in, uh, in de vierde klas nog. Ja. En dan ga ik een soort oriëntatietraject doen uh, via het Nova College. En ik heb gekozen voor de opleiding verpleegkundige. Dus um, ik ben vandaag ben ik naar het ziekenhuis geweest. En dan ga je daar ja, een soort van proefles krijgen als, wat je doet als verpleegkundige. Goh, wat leuk. Wat leuk. Wat leuk. Wat ja. Ik ja. helemaal niet om heel lullig te doen, uh, Thomas. Maar laten ze dan voor jou het bed heel laag zakken? <laughs> of krijg ik ja. een trapje? <laughs> hij is vandaag goed bezig, hoor. Ja, dat heb ik al Hij wel. is heel vervelend. <laughs> ik mag nooit wat vragen. Nee, hij neemt zijn krukje mee. Oh, ah, ja, precies. <laughs> Ja, we gaan op vrijdagavond, dus morgenavond, 2 december... is er in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht de maandelijkse Touzee-viering. De oecumenische werkgroep wil dit keer de religieuze kant van Toon Hermans belichten. Hij zou in december 100 jaar zijn geworden. Het thema is toon. Zet een toon. De inzingen van de gekozen liederen begint om 7 uur... en de viering is vanaf half acht tot 8 uur. Na nou, aflopen is een gelegenheid voor een kopje koffie of thee... in de ontmoetingsruimte van de kerk. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. Ja. Jij ja, het wel was het geweest. dat is een aangename bijeenkomst. Ja, absoluut. Ik, ja. Ja. Ja. Ik, ik kon het niet, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik ben een paar keer geweest en het was, uh, ja. nou, viel me goed. Nou, daarom zou ik zeggen Zandvoort, kom op. Zeg jij wat, ja. Thomas? Thomas, word ze wakker. Wakker. Hallo. Hey, Thomas, hallo. <laughs> Morgen. Uh, nee, zeg mij echt dat dan niks. Nee. Toon Hermans zeg je ook niks. Oh, nee, <grijgene> nee dat is van nee. voor zijn tijd. Dat is van onze tijd, ja. ja. Toon Hermans is die meneer van de tafelkleed van Sinterklaas. Ken ik ook niet. Nee, ik ken hem ook niet. Ja. Nee, ja, niet, ge niet. Geef de appelmoes door. Geef ja. de appelmoes ja. door. Ja. Ook niet. Nee. Geef, hier, oh, geef hier die bal, was het Wim Sonneveld. Ja. Nee. O, oh, dat was hem ook dan. Dat was hem ook. en door. van Ja, ietsje later, maar daar komt hij dan. Landsbelang. Best grappig dat Donald, Mr. T... juist nu ineens alle schepen achter zich wil verbranden. Niet meer kijken naar wat is gezegd... niet meer terugkijken naar het afzeiken... maar vooruit, naar de toekomst kijken. Best makkelijk om dat nu te zeggen. Maar er vreemd van opkijken doe ik eigenlijk niet. In de wereldse politiek niet altijd een spel... Van geven en nemen. Van veroveren en intimideren. Van scheiden en verder gaan. Ook hij heeft bewust gespeeld om de kiezers op zijn hand te krijgen. Eerst negatief alle mensen shockeren... om daarna over heel andere boeg te gooien. Je kunt erop wachten. Maar ook hij zal er direct aan moeten geloven om samen te gaan werken. Ook hij zal moeten luisteren naar anderen. En ook hij zal verder moeten kijken dan zijn zakelijk inzicht. Hij heeft het wellicht onderschat... dat uiterst rechtse groeperingen... Old Right, door zijn uitspraken en gezag, zou zouden opstaan. Toen ik enkele maanden geleden voorzichtig een vergelijking maakte... met de Hitler-praktijken, werd dat enigszins weggewuifd. Het is geen pestspelletje meer, maar serieuze business. Ook voor hem. Aan de andere kant, de wereld is nog niet vergaan. Men vindt hem intussen zelfs een soort van toffe peer. En de beurzen stijgen weer. Geloofwaardig of niet, ook hij zal aan zijn belochten onmogelijk kunnen maken... In twee jaar tijd staat hij hetzelfde voor als iedere andere president. Maar geen bewijs voor fraude bij de Amerikaanse verkiezingen. Griekenland wil vaste rente op staatsleningen. Overstemmingen productiedeal, OPEC, lijkt nog ver weg. Raad van Europa eist de opheldering over antiterreurplanningen kabinet. En nu ook pacemakers die gehackt kunnen worden. Genoeg wat onze gemoederen bezighoudt... om nog maar te zwijgen over het oppakken van hoogbeveiliging van Sint Maarten... Vanwege fraude. En dit was ze. Obama die niet meer naar de bijzetten van Castro gaat... en zelfs president Zuma van Zuid-Afrika... die een motie van wantrouwen overleeft van zijn eigen partij ANC. Maar goed, onze druk maken over Cindy Klaas, over snikkelservies... het langgeslepende proces over de opgelegde boete van aan Wilders... over zijn minder meer uitspraken en de vegetarische die een verbod eisen op bokkenpootjes... leek het landsbelang bij ons even te overstijgen... Voorzitter, ik long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 Het zinnetje kan Trump vast gaan oefenen na vier jaar. Wat zeg jij? Het zinnetje kan Trump vast gaan oefenen ja. zometeen na vier ja, jaar. Ja, ja, ja. Ain't nobody home. Ja, je weet het niet, hè? Nee, je weet het niet. Je weet het niet. Ik denk van wel. Nou, ik heb trouwens nog een, een leuke stukje van een column gevonden... van AMI Ouderzorg En dat vind ik een hele mooie. Pluim voor de ouderszorg. De ouderszorg verdient een pluim. Er gebeuren namelijk zoveel mooie dingen. Kleine gebaren bijvoorbeeld. Een echt veel betere kennis hebben zoals een knuffel en een goede morgen. Of even wat extra aandacht als het nodig is. Het is iedere keer weer mooi om te zien... als er een sterke band is ontstaan... tussen een verzorgde en een bewoner. Nou, is dat een mooi stukje of niet? Ja, ja. ik geloof er geen reet van, maar het is... Uh... vroeg even waarom niet. Volgens mij hebben ze geen tijd om... Nee, dat is wat anders. Daarom is het juist mooi als ze dit kunnen schrijven, dat het al hoort Ja, maar niet alles wat je schrijft klopt, hè? Nee, dat is wel. Heel een hoop Facebook-lezers kunnen die boodschap ter harte nemen. Ja, dat heb ik gelijk. Oeh, serieus, man? Ja, toch? Jij? Ja. In a Without conversation or an ocean, everlong. When the sun takes you out Krap in de tijd Hans, jij ja. moet de evenementenagenda nog doen. Ja, ik ga nu de evenementenagenda even doen. Ja. Nou, doe maar. Oké, okay, de evenementenagenda van december. 2 december, langer zelfstandig wonen. Meedenksessie voor de bewoners van Bentveld, Bodaan. Van kwart over twee tot kwart over vier. De vierde, Trio Chapeau. Museumpodium, Zandvoort Museum, aanvang om twee uur. Ook de vierde, Comedy Night, Amsterdamse Beat Hotel, aanvang om acht uur. De negende... Genootschapavond. Thema Zandvoort door de ogen van toverlandaren Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 10e Open Dansavond, dansschool Donderman in Theater de Krocht. Aanvang ook om 8 uur. De 11e Decembermarkt in de AG Bodaan van 3 tot 5. De 16e en de 17e Mamma Mia, Waspoeder en Mafiosi. Door toneelvereniging Wim Hilderink in Theater de Krocht. Aanvang om kwart over 8. En de 18e de 10.000 stappenwandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Halt. Vondelaan om tien uur. Nou, snel. Nou, Doen we meteen dag zeggen. We gaan meteen dag zeggen. Meteen dag zeggen. Een, nou. heel, een hele prettige avond nog. En graag ja. tot morgen wat ons betreft. Wat Van ons. mij tot volgende week. En ja. jij tot volgende week. En wij morgen. Hè. En iedereen eet smakelijk. En veel plezier bij Thomas straks. Ja. ja. Dus Thomas, al, hebben ze plezier zo meteen bij je? Alle je je zit niet op te letten. Hè? Nee, nee hij, is, hij is al een soort programma aan het voorbereiden. Echt heel druk. Je ga straks zijn microfoon openzetten en dan kan hij nog een beetje weerwoord geven. Nee, wow. dat, dat hoeft niet. Hij is een programma aan het voorbereiden. Hij doet het beter dan wij wat dat betreft. Ah, oké. Okay. Ja, dat <laughs> okay. ja, nou, is waar. O, oh, was veel plezier straks, jongen. Ja, dank je wel. Oké. fijne avond. Doei. Yeah.